Moudsgeurs met het anyway NOH-journaal. In Zwitserland heeft een brand in de Sint-Bernard-tunnel geleid tot de langste file in 20 jaar bij de Gotthardtunnel... tunnel Die als uitwijkroute werd gebruikt. Op de grens met Italië stond in zuidelijke richting zo'n 30 kilometer file. De brand in de Bernard-tunnel ontstond gisteren. Een Duitse touringcar vloog in brand. Niemand raakte gewond. De tunnel moest dicht en het gaat een week duren. Vanwege het Pinksterverkeer wordt ook morgen veel drukte bij de Gotthardtunnel tunnel verwacht.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 Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij zo'n 9 graden. Morgen veel zon en 22 tot 25 graden. In het Zuidoosten later op de dag kans op een lokale onweersbui. Ook op tweede Pinksterdag geregeld zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Natuurlijk is het tijd voor de Euro Breakdown. Waar is het anders tijd voor? Waar ja. waren we nou ook alweer gebleven? We gaan naar die plaat toe van Tim. We gaan luisteren naar een zomersplaatje... aangekondigd door onze lieve, lieve Tim... die nu ziek op de bank aan het hoesten is. Uh, net als de zeehonden bij de crash doen. En uh, Tim, ik hoop dat jij van deze plaat... weer een beetje aansterkt. La vida, mi casa... Kijk <risas> Papi. Ik zie me nu zelf al wel helemaal voor me. Subtropisch paradijsje. Ja, of, Ik, ben, ik vond het eigenlijk in eerste instantie niks. Maar, uh, maar na dat liedje Vorderde. Ja. ja. Ik kan het waarderen. Zeker, zeker. Ja. ja, dit was dus de tip van Tim Mikasa. En dan het nummer La Vida. En dan mag gelijk mijn tip erachteraan. In the name of love. Snaps remake. Martin Garrix. Bibi Rexa. Deze plaat luister ik altijd als het trainen. Lekker power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 Love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 de Ja, je hoorde hem net, en even de vier tips even op een, op een rij gezet, begonnen we natuurlijk met de tip van Patrick, higher ground van de Rasmussen. Rasmussen, ja. Rasmussen, ja. En daarna, keep your head up, Lil' Giants, Firebeats, Lucas en Steve. En uh, ja, dat was de tip van Quinten van deze week, lekker zomers tintjes had eraan. Heerlijk. Ja, was een goed nummer. Heerlijk. Maar goede nummers uh, totaal, vind ik hoor. Ik vind dat, Altijd weer. Uh, ja, ook, La Vida week weer. En ook was ook geslaagd. Tim, uh, dankjewel. Het was een lekker zomersplaatje en ik heb door jou we lekker staan salsa dansen, lekker staan schuren tegen de, de draait uh -huh. Heerlijk. En daarna afsluitend natuurlijk even een, een buikplaatje in The Name of Love, dus ja. de Namer. De snel remix van uh, Martin Garrix en Bibi Rexa. Ik vond het een, een, een, een, goed geslaagd. Alleen mijn collega die zaten rustig te barbecuen. Ja. En ja, dat werd niet zo gewaardeerd. Nee, nee het, was, het was geen goed eettempo. Geen goed eettempo. Nee. Dus nu, nee. alles is nu op? Alles is nu op. En, oh. uh, Menno en Rob <laughs> die, uh, zijn weer 10 kilo bijgekomen. 10 kilo? Ja, denk ik. Wanneer, wanneer gaan ze bevallen? Uh, Rob, Menno, laat even wat van jezelf horen. Mocht je, <laughs> mocht je gaan bevallen, mochten jullie, uh, of, of als een ook als een bruine jongen wordt hè, uh, op het toilet, dat <laughs> mag je ook vertellen. Ja, gewoon mag echt. Lekker en trouwens, jongens. Daar zijn we, heerlijk. Sorry. Geniet lekker van jullie curryworst, <laughs> spareribs Ik weet niet wat jullie erop hebben liggen. Kippertjes, spekkies, speklapjes. Lekker. Lekker, heerlijk. Ja, ik eh, moet zeggen, het was wel weer geslaagd. De tips waren lekker. Ze waren heerlijk spannend. En jij had ook in de tussentijd wat nieuws naar voren getrokken, Patrick. Ja. Patrick Laudiers. Staat hij weer. Ja. Mac Miller. Mac Miller die reed onder invloed en Mac Miller die heeft dus afgelopen donderdag een, een auto-ongeluk gehad. De rapper zou de plek voor het ongeval al hebben verlaten en is met zijn vrienden vertrokken. Agenten die later op de plek des onheils kwamen noteerden het kenteken en brachten Miller een bezoekje. Daar gaf hij aan, ja hij gaf toe dat hij gedronken had en dat hij dus de ongevalsplek zou hebben verlaten en daarop zou hij meegenomen zijn naar het bureau. Zo meldt dus de Amerikaanse ja, media TMZ en bij de aanrijding zou Mac Miller tegen een elektriciteitsmast zijn aangereden en die is daarna nou, ongevallen. Mm -hmm. Op uh, beelden van TMZ is te zien dat uh, Miller een behoorlijke klap heeft gemaakt met zijn G-Wagon. En zo is hij ook op het uh, kruispunt recht doorgereden. Bij de klap ontvouwden zich ook uh, de airbags. Uh, de voormalige vriend van uh, Ariana Grande mocht op borgtocht binnen huis. naar betaling van ruim 12.500 euro. Wow. Oké. Okay. is in na de plink. En als ik nu ook zo heel even kijk. en uh, we hebben het filmpje natuurlijk nog niet aangezet. Nee. maar die paal die ligt eruit hoor. Ja, die, is die, uh, die ligt er echt uit. Ja, dat is niet best. Nee, dat is zeker niet best. Maar ja, ja dat is, het is heel stom. En je doorrijden na een ongeval, als je, als je, als je schade hebt veroorzaakt, gewoon niet doen. Nee. Want je ziet wat er van komt. Kijk, voor hetzelfde geld zijn er nog mensen bij in de buurt. Daarom. En boem is ook. Dus uh, ja, gewoon niet doen. Maar nee. eh, we hebben allemaal wel eens uh, wat, wat raar dingetjes in het verkeer gehad. Uh, mm, nooit, nee. doe ik nooit. Heb jij, heb jij nooit een, een ongeluk uh, gehad? Of ongeluk veroorzaakt? Nee, niet dat ik nee? weet. Misschien achter me, maar. Niet? Nee. Oké. Okay. krijg wel eens te hard. Ja, dat weet ik. <laughs> dat weet ik. Ja. Nog steeds... Uh, hè? Ja, Trauma, ja. Trauma's? Ja. Nog steeds. Ja, ja, op, twee straf, straf. Op, op twee bandjes door de bocht heen. Dat, uh, ja, dat nee. is echt een unieke... unieke. Ja, moesten, dat is al best lang geleden. Zeker. Hey, je had nog wat meer nieuws uh, volgens mij. Uh... Oh. Ja. Ja, ja en, haal ja. hem er eens even bij. Want uh, ik, uh, we hebben natuurlijk uh, in ieder geval een tijdje terug hebben een, een plaat van Patrick. Hebben, in ieder geval als tip hebben we meegenomen. En die plaat die doet best goed. Die staat uh, nu nog steeds vrij hoog genoteerd uh, in de Euro Breakdown. Ja. Um, als jij nou even... Ik zie hem al. Uh, als je nou even naar het dat dat laatste stapje toe gaat. Naar boven. Naar boven. Oh, ja ja hey, ik heb goed. Hey, hey. Even aan je collega's Show. laten weten Dat jij <laughs> toch wel iets meer kan dan alleen praten <laughs> <laughs> hey, Patrick die had natuurlijk Shawn Mendes uh, In My Blood Had die vorige Dude. keer In My Blood had die, had die aangekondigd <laughs> En het uh, nieuwe album van Shawn Mendes Dat komt dus uh, volgende week komt dat uit uh, Dat uh, gaat gebeuren op 25 mei uh, Ben jij de dagen al aan het aftellen Tot de release van, de, van het nieuwe album van Shawn Mendes nou, ja, Dan uh, wordt het natuurlijk hoog tijd Dat je dat uh, gaat horen Want het derde studioalbum Van de slechts 19-jarige singer-songwriter Komt dus op 25 mei 2018? Komt dat uit? Ja, um, ja als we nog maar uh, even gaan kijken. Echte diehard fans, hè? ik weet dat jouw collega's daar echt nu Die zijn blij dat ze dit weten. Ja, echt. Die, die, echt die, eh, eh, die. Goed verhaal, lekker kort. Eh, uh, daar doen we niks aan. Die. Nou, dat, dat vinden ze geweldig. Ja, ze houden tof. ervan. Ja, die, gaan, die gaan het album streamen, downloaden, zingen. Als ze volgende echt. week echt, als ze het als aan het dansen op de stijgers, jongen, dan, dan weet je hoe dat komt. Het uh, ja. nieuwe album van Shawn Mendes. Dan gaan we gelijk maar naar de tip van, van Patrick toe. Want ja, af en toe doet die jongen ook nog wel eens wat goed. En ik hoop dat de collega's uh, ja, dat, dat, dat kunnen bevestigen. Denk het niet. Nou ja, weet je wat? <laughs> He? Help me. Voor jou. Dank je. It's like the in.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 Whenever I'm with you, my mind, my mind, my, my, my, my, my mind, will lead to paradise. Whenever I'm with you, ride right on, right on. Well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long.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 But this time between, it's all in that I'm feeling I know you heard it from those other boys But this time, it's really It's all in that I'm feeling If it feels like paradise running through your blood evasion You know it's love, baby Hij blijft lekker, hij blijft leuk, mm. hij is altijd zo gezellig. Lekker hè. George Ezra Paradise, en ja, speciaal voor Rob en Menno. Als jullie uh, nog steeds aan het luisteren zijn en niet in de tussentijd gestorven zijn van het vele vlees eten van de barbecue. <lacht> Ik heb begrepen dat jullie het heel erg aan je zin hebben. Uh, graag, omdat wij natuurlijk ook bij jullie kunnen meekijken. Steek even jullie handen in de lucht. Ah ja, dankjewel. <lacht> hebben we hebben het gezien. Prima, prima. En het is tijd jongens, het is dus bijna tijd voor de enige echte MC Vlaffel. Ik hoorde al wat, uh, uh, ja, wat, wat stappen op de trap. En ik, ik, ik, hoor, ik hoor nu iets... Uh, ik hoor iets anders. Ik hoor iets anders. Nee. Oh, wacht. Ja, moet we moeten wel tijd <laughs> doen, bij MC Vlaffel. Hij, ja, hij, hij was loopt... te snel. Hij was zo snel. <laughs> MC nog één keer. Hij knikt nu.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 en we gaan door natuurlijk met de lijst, de lijsten. We beginnen bij de nummer 20. Dat is Rams Barking. Hij stond vorige week op plek 23. Hij heeft nu plek 20 die hij weer, weer mooi aanvult. Justin Timberlake featuring Chris Stapleton met Say Something op plek 19. En Bazzy met Mine op plek 18. Lil Dicky, Chris Brown, Freaky Friday vind je op plek 17 deze week. En The Weekend, Call Out My Name moet het doen met plek 16. Op plek 14 vorige week. Nu op 15. David Guetta, Martin Garrix met Brooks en Like I Do. En op plek plek 14, natuurlijk speciaal voor Patrick Shaw Mendes. In mijn blood. Bloody, bloody. Yes, <laughs> en Zane met Let Me op plek 18. Uh, vorige week staat hij nu op plek 13. En George Ezra natuurlijk naar plek 12. Wie weet, klimt hij nog de top 10 in? We gaan het meemaken. Een, wordt hij wel één? Hoop het. Ik zou het wel leuk vinden. Ja, dus, en... is dit. Dit wordt toch de zomerhit? Ik hoop het. Ja. Ik, hoop het ook, ik hoop het ook recht. En, uh, ja, op nummer 1, uh, ja, in ieder geval de plaat die je eigenlijk over grijs gedraaid is. Uh, Zet, Maren, en Gray, The Middle op plek 11. En uh, ja, Cardi B, Bad Bunny en J Balvin met I Like It op plek 10. We slaan uh, De nummer 10 slaan we even over, want we gaan uh, door uh, naar uh, plek 9. Uh, en dat is een, uh, ja, een plaatje die uh, ja, ook van David Guetta is natuurlijk. En David Guetta heeft natuurlijk meerdere hits gehad. Uh, ik denk dat uh, deze man, wanneer hij niet een hit scoort, uh, dat hij gewoon thuis bank ligt te slapen. Ik denk dat hij anders gewoon niks anders doet dan alleen maar hitjes pakken. Ja, echt. Dat is niet normaal met die man. Nou, ik, zou keertje, ik zou hem nog wel een keertje live eh, willen zien, maar ik ben, weet niet of hij ook nog, ooit nog naar Nederland toe gaat. Eh. Wie weet. We gaan meemaken, we gaan meemaken. Het. Dus ja, we gaan zo. Dus we zijn nu in het laatste half uur zijn we aanbeland van de Euro Breakdown. Om tien voor negen pakken we natuurlijk de nieuwe nummer één, pakken we dan natuurlijk ook bij. Dus dan gaan we vanaf tien naar één. En dan ben ik benieuwd, want ja, Drake was vorige week van zijn plekje verstoten ja, een lange met tijd. God's Plan. Heeft daar denk ik wel ook een klein acht à negen weken heeft hij daar gestaan. Maar genoeg we gaan door naar Flames. David Guetta, en op een minuut eet smakelijk. broken I need you like I need Mm -hmm. Yeah, don't mess it up talking that mm -hmm. shit. Only gonna push me away. We're just friends. So don't go. En marie Marshmallow Friends. En ja, weet je... Even in het, in het kader van, van, van, van namen. Uh, zoals jullie allemaal wel weten... Uh, word ik, uh, verwacht ik in september... een tweede kindje te krijgen natuurlijk. En uh, we weten allemaal nu in de tussentijd... dat dat een meisje gaat worden. Ja. Alleen de naam is natuurlijk nog niet bekend. Dus ik zat ineens even te denken. Ik denk ja... Is het niet dan tijd om eens te gaan kijken of we een, een, uh, wat, wat, wat, wat inspiratie kunnen opdoen uh, bij uh, de namen? En nou ja. ben ik dus op een lijstje van namen uitgekomen. Dat uh, waren de namen van een paar jaar terug. Dat zijn dan ook ja. wel de schaamnamen genoemd. Dus ja, misschien zit daar inspiratie voor mij tussen. Ja. En dat is een top 10, dus dan gaan we maar gelijk beginnen. Uh, op nummer 10 hebben we een uh, naam staan. Ik, ik hoop echt serieus echt, <lacht> niet voor die persoon dat het echt is. Maar die heet dus Vogelkooi. Vogelkooi. Vogelkooi. Op nummer 10. Leuk man. Had ik eentje die ja dat, dat die voor de nummer 10, ja oké. je komt het maar moet wel ook, leuk vinden. Ja die denk ook noem een, mijn kind noem ik vogel terwijl dat je kooi van je achternaam heet. Ja prima. Ja. Maar ja, je kan Kom. je kind ook zoals op plek 9 staat kun je ook wel constant Hijzen noemen. <laughs> maar die vind ik wel goed. Ja. ja, waarschijnlijk hebt de man heb die gewoon uh, constant be bedacht. En de vrouw ah. dacht niet bij zichzelf: oh, ze heeft Hijzen van zijn achternaam. Oh, wat een leuke naam, schat, wat goed van je. Ja, constant. Constant. Oh, <laughs> ja, prima, die staat op uh, niveau 9. En op nummer 8 hebben we dan: uh, ja, uh, Pim vind ik over het algemeen niet zo raar, maar Pim ja, piemol. Piemol, ja, dat, het is gewoon vragen om problemen. <lacht> en als je je kind niet per per per, postdive, per kraai laat bezorgen, doen, dan Per Ojevaar. Die staat dan op 7 <lacht> en dan is de voornaam ook echt Per en de achternaam is Ojevaar. <lacht> Hoe verzin je het? Op oh. nummer 6 is, uh, is denk ik een stelletje geweest. Die, die, die, uh, ja, die hebben een uh, bepaalde hobby en jullie mogen uh, zelf kijken of jullie weten wat voor hobby het is. Op nummer 6 hebben we Wilma Krikken. <lacht> die wil alleen maar krikken. Er staat nog net geen vraagteken achter. Ja, en op nummer 5, ja, dat is voor de mensen die veel thee drinken, die uh, noemen hun kind dan uh, Roy Bos. Roy Bos. Roy Bos, thee. Ja. Oh, ja man. Ik kan me wel voorstellen dat uh, de naam die op nummer uh, 4 stond, en overigens Roy Bos vind je natuurlijk op plek nummer 5. En op nummer 4 uh, zijn dit denk ouders die zijn denk uh, uh, ik. Hoe zeg je dat? Big Spender. Ja, nou ja, niet alleen uh, Big Spender, maar die zijn denk ik een beetje geïnspireerd uh, door het volgende geluid. Uh, dat is. Uh, Kaching. Kaching, ja. Kaching, inderdaad. Ja, dat, uh, ik, ik vermoed een Chinese achtergrond. Dus nee. Kaching. Dat zou zomaar kunnen. En dan hebben we ook nog uh, ja, op nummer drie. En dat is denk ik wel een. Uh, ja, niet, niet, niet, niet handig over nagedacht. Nee. Want je kan je kind Indy noemen, maar, noem het, uh, maar dan niet met de naam Broekman. Indy Broekman. <lacht> schiet ook niet op. Het is uh, ook een Lekker. beetje uh, dat je denkt: van ja, hm, is dit handig? Nee. Ja, je zou maar zeggen, oh, in die broek man, ja. en hup, gaat die hand gewoon in die broek. In die broek man. Ja, maar dan ja, het kan rare situaties opleveren. Je ziet er niet uit, in die broek man. <laughs> heel slecht dit eigenlijk. Dan eh, hebben we nummer twee, dat, ja, dat is op zich ja, niet, niet heel raar, maar ja, het... Uh... Ja. ja, als je het heel snel zegt, klinkt wel als hamburger. Hanbur ja, hamburger. Han han han ja, hamburger. Ja. ja, ik vind hem wel leuk. Ik denk dat de nummer 1 wel echt met recht echt nummer 1 is. Ja, die kan ik wel, denk ik. Ja, dat uh... ja, lukt <coughs> wel. Die kan je wel. Ferry Koelman. Cool, Ferry Koelman? Vergri cool, cool! Ja, ja? oké. Okay. Ja, is hij goed. Hoe voel je je vandaag? Ja, Ferry Koelman. Cool, Koelman? Cool ja, top. Ja, leuk hè? Tup top. Tup top. Je tu nee. kan ook Mike Boulet eten. Ja, ja, of Patrick van Buren. <laughs> ja, al bij niks. Nou, nou, nou, weet je, kijk, het is uh, toch weer wat anders dan uh, constant hijzen of per ojevaar, weet je? Ja, <laughs> dat is wel iets beter. Welke nou, aan het denken, ojevaar, als jij uh, in Frankrijk bent, die hebben mensen die helemaal geen, geen Frans praten. En die zeggen dan ojevaar, die zeggen dan ojevaar. Ojevaar, ja. Ojevaar. Of uh, in Spanje, gratis Gracias. Oh, <laughs> oh wat <laughs> slecht dit, echt waar. Echt, nee, ja, ja, wat moet ik hier nou op zeggen uh, Ja, jij begon Ja, dat is zeker waar, zeker waar. Ja, dus ik, ik, ik ga hier uh, dan uh, hopelijk dat ik hier wat inspiratie uit kan halen Dus uh, ja, voor ja. de naam van mijn, uh, van mijn tweede dochter uh, Dus ja ja. Nou zie ik er ook eentje van nog wel veel verder terug, mevrouw Plu in het hol, uh, zie ik staan. <laughs> en, Sambal. En, en misschien zit er eentje voor je vriendin inderdaad, uh, in plaats van Sem, maar dan Sambal. Want <laughs> ze kijkt heel boos. Ja. Klappen krijgen straks, dat weet ik nou al. <laughs> ah, en oh, en terecht. Oh mijn god, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Uh, uh, uh. Ja, ja, ja, ja, dat zullen we <laughs> dus wel zeggen. Nou, rare mensen, rare namen. Dat is zeker waar, dat is ja. zeker waar. Wil Jannie Mostert uit de vlees? <laughs> <laughs> oh, Oké. Okay. Oh, oh, oh, oh. Oh, k kabouter. Henny, doe je mee voor spek en bonen? <laughs> <laughs> I-vette kip. Klaar komen. Noem een keer kind klaar dan kreeg van mijn achternaam komen. Ja. Connie ja. komen. Ja. Connie plassen. Oh, oh, oh, oh. Pettycoat. Maar ik vind Corny Veren vind ik nog steeds nog <laughs> wel. Het wordt slecht. steeds erger. Zullen we een num nummertje draaien? Ja, maar ik... ik denk <laughs> dat, het, uh, dat het daar wel tijd voor, uh, tijd voor gaat worden. Want uh, ik denk als we hierin blijven verdwalen, dat het, uh, ja. dat het helemaal op niks uitloopt. Ja. Anders het maar... zijn af en toe van die dagen, jongen, dat je denkt van joh. Hè? Ach, maar we genieten er wel van. Net zoals uh, Jess Glynn doet. Macklemore. Life is beautiful. These Days. You were the light for me to find my truth.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 Hope someday we'll sit down together Out. Calling me when I'm drunk Remind me of what I've done And I know it ain't pretty When you're trying to move on Deze dag. Ja, heerlijk, heerlijk. Die plaat die gaat, die gaat nooit vervelen. These Days, Jazz Glynn, Macklemore en Rudy Mantle. Heerlijk. Op ja. nummer 3 natuurlijk oh. in de Your Breakdown. En ik denk dat het uh, tijd is voor het, uh, het moment natuurlijk waar we aan toe leven. Wie staat dan natuurlijk op nummer 1 in de Your Breakdown? Hmm. Het is eigenlijk zover jongens. We gaan toewerken naar de nummer 1 deze week. En op nummer 10 hebben we voor nu staan Cardi B, Bad Bunny en J Balvin met I Like It. Stond vorige week nog op plek 22. Flink sprong gemaakt, 12 plekken dus. David Guetta en Sia met Flames op plek nummer 9. Moest dat het vorige week doen met plek 6. Dus die plaatjes gezakt, best jammer natuurlijk. Maar ah goed, we gaan door. Kygo, Miguel en Remind Me To Forget op 8. Vorige week ook op 8. En Marshmallow en Henry met Friends. Vorige week op plek 4. Staat nu op plek 7. Op plek 11. Vorige week hadden we Drake met Nice For What. Staat nu op plek 6. En post Malone tied dollar sign met Psycho. Vorige week op 5, blijft op 5. En Drake met Godsplan stond vorige week natuurlijk nog op 1. Maar staat nu op plek 4 in de Euro Breakdown. Hopelijk blijft hij nog even in die top 10 staan. Want ja, dat heeft hij natuurlijk wel verdiend na zo lang bovenaan staan. En je hoorde natuurlijk net Rudy Mantle, Jess Glyn, ...Macklemore, Dan Kaplan. These days. En die staat op 3. En Dennis Lloyd, nevermind, vorige week op plek 7. Staat nu op plek 2 in de Euro Breakdown. En dan gaan we door hè, naar de nummer 1. Hè, want ja, vorige week had we hadden we natuurlijk allemaal een nieuwe nummer 1. En voor wie een beetje goed heeft opgelet en wie heeft geluisterd. En um, wellicht uh, voor jouw collega's. Want uh, uh, jouw collega's, hoe heet ze ook weer? Die trouw meeluisteren weer vandaag. Ja, Rob en Menno. En er was er nog eentje, toch? Ja, volgens mij luistert Asjan ook mee. Asjan. Nou, Asjan, speciaal voor jou. Hebben we ook nog een plaatje. Gewoon de nummer 1. Ik hoop dat je het kan waarderen. Wie weet? Wie weet. En anders krijgen we boze poppetjes straks. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel dat we dan straks boze poppetjes krijgen. Maar ik denk dat op deze plaat. Ah, daar krijg je geen boze poppetje voor. Natuurlijk niet. Nee, dat denk ik niet. Ik weet het wel zeker. One Kiss. Dua Lipa. Calvin Harris. De nummer 1. Tweede week. 10 weken op nummer 1 staan 1. Absoluut, hij mag nog zeker wel 10 weken op nummer 1 staan, voor mij zeker wel Aha Ja, je hoorde natuurlijk Dua Lipa, One Kiss En dan, uh, ja Met Kelvin Harris Mooie platen, zeker. zeker Hij mag voor mij nog wel een paar weken op, uh, op nummer 1 staan Deze hoor ik heel graag uh, Heel vaak Heerlijk Patrick, ja. heb ik even een vraagje. Heb ja. jij nog een beetje uh, plannen voor de zomer? Uh, ga jij nog iets doen plannen met vakantie? Voor de zomer? Of... Nou, vakantie zit er niet in dit jaar, helaas. Okay. Nee, waarschijnlijk niet. Dus geen Ibiza dit jaar? Zeker geen Ibiza dit jaar. Nee? Nee, nee ik denk dat het gewoon uh, een dagje zand wordt. Een dagje zand <laughs> Lekker. Lekker. Elke dag weer. Oh. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nee, eigenlijk uh, geen, geen echte plannen. Geen concrete niet. plannen. Het kan altijd nog komen, maar... Nee, het staat niet in de planning. Oké, okay. oké. Okay. Dus, uh, nou dus nee. uh, dus te gaan uh, tot nu toe wel manjana manjana manjana manjana ja nee ik en ik niet ja jij nee. wel jij gaat over drie weken ga jij de hort op Italia ik heb er zin lekker, in jongens lekker lekker lekker lekker, lekker vlakbij Omdri. heerlijk ik heb er echt zin in we gaan uh, heel Italië gaan we lekker een 2,5 week tijd uh, rustig aan uh, verkennen op ons uh, lekkere dooie, doie doie gemakje ja huh? en als er iets is waar ik naar uitkijk dan uh, ja, dan is dat wel echt vakantie. Want ik heb vorig jaar geen vakantie kunnen houden. Uh, ja, daarvoor zijn we wel even, kort even een weekje weg geweest. Maar Zo. je merkt op een gegeven moment wel als je echt... Ook dicht bij de vakantie bent je, gaat er tegenaan hikken. Je, gaat ja. echt, je, hebt, je, hebt, je hebt geen zin meer om te werken. Je hebt helemaal eigenlijk geen zin meer om iets te doen. Ja. Het Liefst ga je nog drie weken thuis op de bank zitten. om dan gewoon te wachten tot je dan weg mag. Ja, maar dat, dat, dat je uh, eigenlijk uh, gewoon het beste gewoon lekker druk bezig kan zijn. dan is het dag juist helemaal voorbij. Helemaal ja. voorbij. Dat ben ik absoluut met je eens. Alleen ja, dat zeg ik. Uh, ik ben er echt naartoe. Ik heb echt, ja. echt zin in vakantie. Het is nu natuurlijk ook uh, nu uh, vakantie, de, de vakantie voordat de kleine komt. Ja. Dus het is nog even een, een stukje rust, even in die, in die zin. In uh, dus ja. Uh, we hebben er zin in. Ja, ik zeker. heb er echt heel, heel veel zin in. En het weekend komt. Uh, Ga je uh, nog wat doen? Ik, uh, ja, ik sta op de Max Verstappen dagen, oh. uh, sta ik op het circuit, uh, sta ik um, zondag en maandag. En aan de ene kant zou je zeggen, van, hey, je moet werken, heb je daar dan nou zin in? Ja, ik heb er echt zin in. Ik heb het al een paar keer gezegd, ik heb het al honderd keer heb gezegd, ja. maar ik weet dat ik met een onwijs leuk team kom te staan straks. Dus dat het dan ook echt feest wordt. Eh, dat wordt gewoon echt een feest om te werken. Je bent echt tien, twaalf uur ben op een dag echt aan het beuken, maar het eh, is gewoon leuk. Het is ja. gewoon echt leuk. Je staat ja. echt met een leuk team en dat, dat, dat, dat, dat, dat maakt helpt. wel je dag. Dat helpt maakt wel, je Dat helpt zeker. Wat ga jij trouwens morgen doen? Ik ga morgen uh, niks doen. Niks? Niks, dat ik weet. En ik ga zondag ook weinig doen. Oké. Okay. Maar maandag ga ik uh, naar de Max Verstappen dagen kijken. Oké, dus jij gaat wel, wel meekijken. Ik ga op het circuit kijken. Oké, okay. ja, maandag. Ja. Uh, Lekker. Lekker. Uh, kijken, maar dan gaat hij volgens mij uh, alleen gaat hij met de Caravan rijden, volgens mij. Ik ben benieuwd. Ik weet niet precies wat hij gaat doen, maar ik heb er wel zin in. Ja, ik heb er ook zeker zin ja. in. Uh, maar dat zeg ik, het is ook wel. Uh, ja. Het is wel een happening allemaal. Ja, zeker, zeker. Ja. ja, we zijn zoals je hoort nu ook in de laatste minuut aangekomen. Dit was een, uh, een, een ja, weer, uh, het was wel een oude uitzending. Natuurlijk ja. hoop ik wel volgende keer, Tim en Quint, dat jullie er wel weer bij zijn. Hè? Ja, Want, volgende hè? week ben ik er niet. Patrick is er volgende nee, week niet. Dus, ik, uh, uh, ik, ik heb een honkbalwedstrijd. Dus uh, ja, Quinten en Tim, als jullie niet willen dat ik helemaal moederziel alleen hier zit. Heel verdrietig in mijn eentje. Ja. De beste platen van Europa te luisteren. Misschien uh, be bel ik wel even op. Okay, Als nou. ik klaar ben met de wedstrijd, nou, misschien nou. is het leuk, ik weet het niet. Als het... Ben je een beetje bedreven in het honkbal? Nog niet, ik ben okay. aan het leren. Okay. En ik maak leuke stappen, dus dat gaat goed. Ik ben trots op je. Ja, dankjewel, dankjewel. Uh, maar hij komt nu al. Ja, dat is jammer hè. Hij is, hij is zo snel. Ja, We gaan er vandoor! Doei. Fijne weekend!